Het is donderdag 21 januari, sorry, we zijn een dag. Ja. Dus uh, het is niet echt uh, wetenschap op woensdag, maar het is WOT uh, wetenschap op uh, donderdag. En uh, we gaan Wat? weer... Ja, we gaan weer van start met de 59e aflevering. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget. Ja, en ik ben Istvan Lelossi vanuit Bergen, Antwerpen, in het Vlaanderenland, in het vlakke land van Vlaanderen. Ik zeg tegen u allemaal welkom en een dag. En, en uh, hier is Mario Reget uit Rotterdam. Ik ben er ook. En uh, inderdaad, laten we hopen dat het een leuke en interessante middag kan worden. Zeker weten. We gaan er in elk geval alles aan doen... wat, uh, wat we menselijker en technischerwijs kunnen doen. Ik zal even snel overlopen waar we het over gaan hebben. In de techniek van de week uh, over f neers uh, Dat kent iedereen natuurlijk. Uh, en daar is een apparaat neersit waarmee je f kan doen. <tus> en dan een vergeten wetenschapper. Ik ben hem totaal vergeten. Richard Doll... Uh, met een, dat is een poppetje, dus uh, een, een amazing Ja, klopt, dus. ja. De Ignobel uh, gaat over de irrelevantie van begrip. Ja, zelfs daar kan je prijzen voor winnen. Het organisme van de week <laughs> ja. is de hemelkijker. En dat is geen toestel om naar Jupiter te staren, maar het is een visje. En alweer een heel bijzondere bewoner van onze planeet. En dan tot slot dus in de ongrijpbare mensen het syndroom van Diogenes. Nou, ook nog yes. nooit van gehoord, yes. maar dat gaat allemaal goed komen met de volgende ja, aflevering. Ja, dat gaat. Zo is het. Yes, laten we maar gauw van het nieuws trappen, van start trappen. Hey, ik ben er even een beetje uit, joh. We gaan aftrappen met het laatste nieuws. Yes. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Zeker weten. En uh, jij hebt een uh, paar interessante dingen gevonden. Want waar iedereen nu het tegenwoordig over heeft is de Britse variant. Ja, ja. En het is inderdaad natuurlijk... Iedereen weet nu inmiddels dat dat een veel besmettelijker uh, gebeuren is. Uh, maar er wordt wel een beetje uh, gebagitaliseerd door sommigen. Maar die beseffen dan niet hoe gevaarlijk dat eigenlijk is. Want we zitten in Nederland althans nu op die 0,9, dat reproductiegetal. Maar als je, eh, als, je, eh, als je naar die nieuwe variant kijkt, dan is dat 50 tot 70 procent sneller eh, dat het zich verspreidt. Ja, het ver... je moet, als je een vijfdaagse gemiddelde neemt, dan wordt het ongeveer 1,6 uh, keer zo groot in plaats van die 0,9 keer. Dus ja, na vijf vergeten, dagen heb je dan 1,6 meer mensen. Ja, dus, ja, wat? Dan moet je hem even uitleggen. Want ik ben je even kwijt. Uh, op vijf dagen, is dat die R? R? Nou, oh, ja, je hebt dus een, je hebt een, je hebt die R-waarde. En dat geeft aan hoeveel uh, nieuwe besmettingen... één persoon met COVID-19 binnen vijf dagen gemiddeld oplevert. Dat is die R-waarde waar iedereen mee rekent. Ja, ja. En wij zaten in Nederland op 0,95. Maar uh, de, de meest uh, negatieve schattingen... Wordt dan is dus niet 0,9, maar 1,6. Dat is dat, uh, het schijnt dat het iets minder is. Maar als je die 1,6 aanhoudt, dan betekent dat dat je na vijf dagen, dus één keer meer besmette, 1,6 keer meer besmette mensen hebt dan met het oude virus. Oké, okay. die mensen die geven dat ook nog eens een keer 1,6 keer makkelijker door. Ja, dus dat ja. betekent na 10 dagen heb je factor 1,6 x 1,6. Na 15 dagen 1,6 x 1,6 x 1,6 en zo verder. Uiteindelijk betekent dat dat je het aantal besmettingen... met het nieuwe virus in drie maanden... 5400 keer harder besmet dan met de oude versie. <laughs> oh my god. Dat is wel een... Uh... Ja, dat is exponentieel. Oké. Okay. Dus ja, dat dus is, dat is nieuws, best hè? wel heel griezelig. En, maar... Ja. Maar ja, nu zeggen ze van het maakt de mensen niet zieker dan de originele, maar het is ook niet minder ernstig. Nee. Het is ongeveer hetzelfde qua, nee. qua, ja ja, als je het dus krijgt, dan heb je ongeveer dezelfde symptomen en dezelfde klachten als met het gewone coronavirus. Ja, het is gewoon dat er weer een aantal uitsteestofjes bij zijn gekomen die het nog makkelijker doet, euh, doet besmetten. Je moet het zo zien, je, je wordt niet ziek van één zo'n virusdeeltje. Je wordt ziek van een cluster, van een paar, een paar miljoen van die deeltjes. Uh, en laten we zeggen dat dat drie miljoen zijn. Uh, en met die nieuwe variant ben je dan al besmet met twee miljoen van die deeltjes. Beetje, zo moet je het ongeveer een mm -hmm. beetje zien. Maar dat is dus best wel heel gevaarlijk. Dus ja, eh, het is best wel eigenlijk, als je het doorrekent... het klinkt heel onschuldig, maar als je, het is exponentieel. dus Dat, dat is dus de instinct, mensen denken, Je hebt zo'n voorbeeld van uh, zo'n schaakbord met, met rijsterkorrels. Dat de bekende metafoor van vroeger. Van, uh, dat ken je ongetwijfeld wel. Uh, dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Het, het, het gaat razend en razend snel. En op een gegeven moment kan je het niet meer... Uh, kan je het eigenlijk niet meer indammen. Dat is eigenlijk wat er in, in, in, in, de, in, in Engeland is gebeurd. Ja, zeker. En dus daarom, nu, daarom zijn ze... Ook, ja, daarom zijn ze hier ook, ook zo als... bang, bang van die nieuwe variant. Omdat het inderdaad uh, zo waanzinnig snel om zich heen grijpt. En, de, en, en dat komt gewoon omdat die, die variant meer uh, van die spikes heeft of zo... Nou ja, inderdaad. De drempelwaarde om besmet te raken ligt dan veel lager. Dus, dan, dan, dus je, je, je immuunsysteem wordt nog sneller balasend, zou je kunnen zeggen. Dus dat is heel naar. Vandaar dat iedereen nu ook echt inzet op avondklokken... en, en zo snel mogelijk uh, vaccineren eigenlijk. In Nederland is ook de kogel door de Wij gaan vanavond horen... of we hier ook een avondklok gaan krijgen. Ik ben erg benieuwd... Mm -hmm. Dat zou betekenen dat in Nederland dat je alleen nog maar de hond mag uitlaten. En verder mag je eigenlijk overdag dan wel je boodschappen doen. Maar s'avonds helemaal niet meer natuurlijk. Oké. Okay. Dus Nederland zou Nederland niet zijn als daar gelijk weer uh, uh, allerlei figuren zijn die daar iets anders mee proberen te doen. Zo zie je dus de, de, de maaltijdbezorgers die mogen dat dan vermoedelijk wel doen. Dat gaan we vanavond horen. Ja. Dus zijn er complete pakketten inmiddels al op Marktplaats te koop. Je voor twee of 300 euro heb je een, een officiële uniform van een bezorger. Inclusief maaltijd, maaltijdtas en fietsen en kan je dus toch de straat over. Oh my god. En post en NL jassen zijn er al te koop. Dus dat, ah ja. dat is dus eigenlijk heel bizar. Hey, maar ja, we, ja. De, ja. ja. Dat is goed voordat we ja. naar het volgende onderdeeltje gaan. Er is toch iets met de audio een beetje raar. Ik hoor je zo'n beetje... Ja, ik heb mijn VPN uitstaan. Ja. Moet ik misschien even in-, in en uitloggen? Want ja, probeer dat, uh, dat maar even. Een... Want ik hoor een soort, uh, ja. een soort vreemd bijgeluidje af en toe. Monument. Ja, ik doe hetzelfde even. Nou. Beter? Ja, we zullen het zien. Uh, dus in elk geval, uh, ja, behalve dat mensen dus een complete uh, voedselbezorgingsuitrusting kunnen aanschaffen... zal de hondenverkoop nu ook wel uh, door het plafond heen ja. gaan... Of honden huren. Ja, Leenhonden leen sites heb Ja, ja Leenhonden hebben. Er is ook al een website die daarmee bezig is. Leenhond.nl is daar volgens mij. En daar kan ja, je, je, je inderdaad gewoon part-time een hond delen, zodat je lekker uh, toch nog de straat op kan op de een of andere manier. Ja, dat is eigenlijk heel. Uh, ja. Ja, zo gaat dat eigenlijk. All right. Het, het kabinet is nu ook bezig met het verbieden van websites die aangeven... waar die auto's rijden die in, in één, in, met één ritje de, de hele straat weten te scannen... op of er betaald is voor parkeren of niet. Ja, ja. U luistert naar de praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Wow! Hey, ja. Uh, ja. ja, dus le leenhonden en, en uh, ja, die auto's. Want in Nederland gebruiken ze ook uh, voor zo parkeren en allerlei dingen. Want hier lopen nog gewoon van die controleurs door de straten. Maar in Nederland gaat dat helemaal gewoon eens rijden met een auto met een camera. En die scant dan de nummerborden en zo ja. dacht ik. Ja, zo'n soort dat Google. Dat verboden om... Ja, je ziet ze wel vaak rijden. Dat zijn van die auto's met zo'n Google-schijf bovenop. En dat schijnt best wel goed te werken. Dus uh, dat scheelt ook een hoop gedoe. Want ja, als, als, als parkeerwachter ben je in Nederland je leven niet zeker... als je <lacht> lekker aan het schrijven bent. Nee, nee, ik... ik, ik. Ik had ook wel eens gelezen dat hij onder, onder politiebegeleiding eh, de straat op moest. En dan eh, kan je net zo goed een politieagent zelf sturen. Dat ja. levert natuurlijk niks op. Nee. Ja, te, te bizar voor woorden eigenlijk. Ja, mensen, wat dat betreft is er weinig eh, respect meer voor eh, de overheid en gezag. En eh, dat is helemaal weg, eigenlijk. Dat is, dat is best wel ja. eh, ver, verontrustend, vind ik zelf. Maar ja. Oh. Oké, okay, nou ja, dat is wel misschien iets voor de volgende podcast... Uh, waar we dan iets wat breder gaan hebben over andere zaken. Dat is een onderwerp waar we zeker dan eens over moeten praten. Hè. Respect voor de overheid en zo. Ja. Uh, wij denneren door naar het volgende nieuwtje. En uh, ja, dat is iets wat mij ook een beetje raakt. Uh, het gegeven is dat fibromyalgie, dat is een zeer wijd verspreid probleem. En uh, dat komt bij heel veel mensen voor, en vooral op vrouwen... Uh, fibromyalgie is een probleem waarin uh, ja, continu uh, pijnlijke spieren hebben, en, uh, ver vermoeidheid, uh, maag, darmproblemen, slaapstoornissen. Hart en het, het is een heel algemeen, maar het is een syndroom. Want uh, echt een oorzaak hebben ze tot nog toe nooit eigenlijk kunnen vinden. Als je het trouwens intypt in Google, dan kom je op honderden sites uit met allerlei. Uh, de zaken die daartegen zouden werken. Medicijnen, behandelingen, therapieën enzovoort. Ja. Dus, um, ja, maar uh, er is een beetje licht in de tunnel. Want uh, ze hebben nu in de Universiteit Gent... Voor deze keer, de vorige keer hadden we al iets uit Leuven. Maar nu in de uh, Universiteit van Gent... hebben ze een nieuwe verklaring gevonden... voor het chronisch pijnsyndroom fibromyalgie... En uh, dat zou dan de weg banen voor nieuwe behandelingen. En je staat ook bij dat bijvoorbeeld tot 5% van de bevolking last heeft. Dat is echt enorm, hè? Dat is heel veel. Dat gaat overal. In Nederland ook en in België ging het om vele duizenden mensen. En uh, ja, mijn vrouw heeft ook uh, in het begin die diagnose gehad, omdat uh, ja, die had uh, last van al die zaken. En, uh, en dat wordt dan eigenlijk uh, gediagnosticeerd met uh, de pijnpunten. Dus uh, er zijn een aantal punten waar men dan gewoon met de vinger prikt. En dat is dan enorm pijnlijk voor degene die dat heeft. En ja, wat hebben ze dan uiteindelijk gevonden? En jij hebt dat ook een beetje bekeken, want dat speelt zich af in een heel speciaal onderdeel van de hersenen, neem ik aan. Hè? Ja, de, de, althans, als ik het artikel zo lees, dan gaat het over de insula. Dat is een gebiedje wat pijnprikkels verwerkt. en wat de processen van het autonome zenuwstelsel een beetje aanstuurt. Denk maar aan hartslag en uh, je, je spijsvertering. En ook uit de studie blijkt ook dat 60% van die mensen, uh, van, met, van patiënten met fibromyalgie, een uh, mindere dichtheid heeft van de dunne zenu zenuwvezels. En dat is best wel heel uh, bijzonder eigenlijk. Want dan praat je eigenlijk over uh, dunne vezelneuropathie. En dat is ook zo'n soort ziekte, zou je kunnen zeggen. Het hoort bij de polyneuropathieën. Uh, en uh, dat zit over het algemeen, uh, in, ze noemen het perifere neuropathie, omdat het zich voornamelijk uh, verplaatst naar de uiteinden van je lichaam: je handen, je voeten, je benen. Dus uh, dat is dan die dunne vezelneuropathie. Dat bestaat al veel langer, tenminste, dat is al veel langer begrepen. En het ziet er naar uit dat inderdaad die, uh, die fibromyalgie mogelijk sterk verbonden is met de problemen in die insula, dat hersengebied... en die neuro, neuro, dunne vezelneuropathie. Dus dat zijn nieuwe okay. inzichten en dat is best wel heel bijzonder eigenlijk. Als ze, daar, als ze daar wat mee kunnen, dan komt er wie weet ooit eens een, een, een, een therapie voor... Want het probleem is het natuurlijk met, met fibromyalgie, en zo zijn er een aantal ziektes, als het niet medisch ob objectiveerbaar is, zo noemen ze dat, met andere woorden ze begrijpen niet helemaal hoe het komt, dan is het ook voor de verzekering en dergelijke is het natuurlijk een ramp, want, want iedereen wil weten hoe, wat er aan de hand is, en als je het niet kan bewijzen dat je mm -hmm. iets hebt, is dat natuurlijk heel, heel naar eigenlijk. Maar uh, ja, ja het, het, is, uh, het is een goed artikel. Ik hoop dat dat uh, zeker wat gaat betekenen voor wat betreft uh, de behandeling. Ik weet niet wat er nu ja, is. Ja, want hier staat ook... He, ze zeggen dat er indicaties zijn dat elektromagnetische stimulatie... die werking van die insula kan uh, normaliseren. En dat dat zelfs beter zou werken dan medicatie. Dus uh, nou, dan gaan ze waarschijnlijk wat stroompjes door je hersenen laten gaan. Of, uh, Vermoedelijk. Hoe uh, werkt dat? Nou ja, ik denk dat het zoiets is. Als je dat heel actief wilt, uh, wilt uh, stimuleren... dan moet je dat, kan je dat eigenlijk alleen maar mechanisch doen. Want ja... Je, je komt er met medicijnen niet bij, want uh, dat is die bekende bloed-hersenbarrière. Er kunnen alleen uiterst kleine moleculen in de hersenen krijgen. Die hele kleine, zoals alcohol, het is ethanol en zo, daar hebben we dan wel veel plezier van. Maar alles wat groter is, met name de meeste medicijnen, die, die hebben niks. Uh, dat gaat dus eigenlijk niet. Dus maar ja, dat zou het te gek zijn. En uh, wie weet, is het, uh, gaat, dat, uh, gaat dat werken? Ik weet niet of er, ga, ja, ja. Uh, of er al studies zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, nee, want, dat er, want er ook met die hersenaandoeningen, dat hoorde je ook met corona. Dat, uh, dat er zelfs microscopisch kleine bloedklontertjes zijn... en die dus wel door die barrière heen komen en dus ook hersenschade aanrichten. Oké. Okay. En dat, uh, dat hoor je bij uh, toch al een heel aantal coronapatiënten, die weliswaar hersteld zijn, maar, maar die toch merken dat hun hersens niet meer uh, werken zoals het uh, vroeger werkte, zeg maar. Ah, oh, oké. Okay. En uh, daar werd ook dus uh, iets gevonden dat, die, uh, dat daar in het hele lichaam troffen ze dan uh, superkleine uh, bloedklontertjes aan. En ja. die dus ook uh, problemen veroorzaakte in alle spieren en in je darmen en zo. Dus door je, door je hele lichaam is dan eigenlijk doodziek. Nou ja, we, uh, daar hebben we het ook over lichaam. gehad. We hebben het, een tijdje geleden hebben we het gehad over het feit dat corona... Eh, een van de bijwerkingen is dat die permeabiliteit... dus die doorlaatbaarheid van je aderen, dat dat vergroot. Want normaal moeten je, je, je voedingsstoffen moeten via je bloedvaten... toch naar buiten kunnen kruipen om al die cellen te bedienen. Dus er zitten piepkleine gaatjes in in je, de, de haarvaten van je lichaam. Maar die zitten vermoedelijk ook... Misschien werkt dat ook zo in de hersenen... dat ook daar dus die bloedhersen bloed dat die gaatjes groter zijn geworden daardoor. Dat klinkt aannemelijk. Mm -hmm. En dat, is dus, uh, ja, dat, dat zou zomaar uh, het, het geval kunnen zijn. Dus dat zou niet goed zijn. Maar uh, ja, dus interessant, absoluut. All right. Nou ja, tot nu toe zijn wij dan gelukkig nog gespaard van al die ellende. Laten we hopen dat dat zo blijft. En uh, met de, nu dat je denkt van nou, het virus komt eraan. En uh, ik ben nu bijna een jaar uh, vrij van die, on, van die vreselijke onzin. En uh, mijn vrouw ook enzovoort. Maar ja, dan nu komt dan waarschijnlijk net op tijd die Britse variant. En, uh, en nu hier in België zijn ze links en rechts uh, scholen massaal aan het sluiten omdat ze, ja. ze, ik zag net in het nieuws, ze hebben dan een school getest, een snelle test gedaan en er was eigenlijk niks aan de hand, maar nadat ze getest hebben waren er iets van 50 leerlingen en leraren besmet Tja. van de 300 van de drie, dus wow. het <laughs> dit, dit, dit <lacht> is echt nog niet voorbij. Ja. En dan, uh, ja, je hoort nu ook veel ellende met al die uitrollen van die, uh, van die vaccinaties. Uh, er, werd al, ja, er werd al heel lang aan gewerkt en voorbereid en zo. En toch blijkt dat heel grote problemen op te leveren. En uh, achterstand. En uh, je hoort zelfs in Amerika dat ze bepaalde moesten weggooien, omdat die dan toch te lang in, ja. in bewaring zijn geweest enzovoort. Uh, daar, daar is het echt een ramp. Het is ook al een absoluut logistieke nachtmerrie natuurlijk. En in Amerika, ja, dat, door de vorige regering is het, zijn ze met, totaal verkeerd begonnen eigenlijk... met veel te laat de goede maatregelen nemen. En nu zitten ze nog steeds met die gebakken peren. Maar dat is ook echt moeilijk, ook voor ons land. En in België lijkt me dat ook zo. Organiseer het maar hmm. eens. Je hele bevolking eh, vaccineren zo snel mogelijk. Dat is nogal wat hè? Het zijn miljoenen vaccinaties. ja, ja ze hebben hier... Een... Ja, ze hebben hier pijlsnel allemaal die centra opgezet... waarbij ze dan dus uh, per lijn kunnen ze vijf mensen per uur doen. En dan zo twintig lijnen. En dan uh, ze gaan ze waarschijnlijk volgende week al iedereen uh, uitnodigingen sturen. Alleen één uh, klein probleem, <lacht> er is geen vaccin. Oh my god, <lacht> meen je dat <lacht> Nou ja, Pfizer heeft toch laten weten... dat ze de productie moeten terugschroeven... om daarna uh, toch weer meer te kunnen maken. Oh ja, ja, ja. Er is gewoon minder beschikbaar dan waar ze op gepland hadden eigenlijk. Dus ja, het is een rommeltje. Maar ja, is er ander nieuws ooit vanuit <tie> <met> de overheid? <tie> maar in Nederland loopt het nu wel gesmeerd of zo? Nou of ja, ook met horten en stoten. Er is natuurlijk... Kijk, ons kabinet is nu net gevallen, dus dat is nogal wat. Uh, over, de, over de zorgtoeslagaffaire. Uh, maar ze, ze zijn nog wel missionair voor wat betreft de aanpak van de corona-epidemie. Maar ook wij zitten natuurlijk met dat iedereen met smart zit te wachten. Wat nu ook in het nieuws is, is dat we ook vaak medicijntekorten hebben in Nederland. Omdat ze zo strak inkopen. En Nederland is een klein land. En uh, ze laten, uh, krijgt de indruk een beetje hier en daar zich, gewoon over zich heen lopen. En dat is natuurlijk niet zo handig. Nee, nee, want uh, daar wordt al jarenlang heel drastisch gewerkt... aan de kosten van de gezondheidszorg... die dan zeg maar uit de hand aan het lopen waren. Dus uh, wellicht hebben ze weer uh, overstreng ingegrepen. Ja. Kan ik me zoiets voorstellen? Nou ja, natuurlijk. Kijk, kijk maar naar uh, Duitsland. Die, die hebben gewoon uh, de 10% extra uh, IC-bedden bijvoorbeeld standaard. Nou, in Nederland uh, is alles wegbezuinigd. Want ja, als je, dat betekent wel dat als je tegen de Nederlanders... moet. Zeggen, van, nou, we gaan alles op voorraad houden, maar dat betekent wel... dat je dan per maand 15 euro extra aan je ziektekostenverzekering kwijt bent. Nou, Dan is het land te klein. Maar nu was, is iedereen ja. dus met, met de neus op de kale feiten gedrukt. Uh, het het lo loont niet om zo'n krentenkakker te zijn, toch? Nee, nee. nee ja, boontje en uh, lampje. Ja, zo is, dat is het. Dat is altijd hetzelfde. zo. Hey. Oh god, ik hoor hier ineens weer een stil oh, yeah. onrustige beesten. Yeah. Ja, en uh, groeten van onze Filip. Ik kan melden dat er binnenkort wel goed nieuws uh, voor hem schijnt te komen... en dat hij dan hopelijk uh, verlost is van een uh, hele problematische situatie... om het zo maar eens te zeggen. Uh, ik laat dat een beetje van hem afhangen. Maar later in februari, uh, als alles goed gaat... Uh, hopen we dat hij uh, weer terug aan tafel komt. Dus dat is vooral Frans. Die, die moet het nog even met Mario en mij doen... Maar... Dat lijkt me best ja. overleefbaar. Maar in elk geval, uh, ja, de, de koeien die willen weer graag haai worden. Dus Filip uh, <laughs> heeft toch wel weer uh, iets kunnen afleveren. Laten we even zen worden en onze ogen toedoen. Balf als je iets bestuurt. En uh, rustig ademen en je hoofd leegmaken... zodat deze weer goed naar binnen kan komen. Hier komt hij aan. Phil Specter is dood. Krankjoren muziekgoeroe, een muur van stilte. Ja, kijk eens. Wauw, wat zijn oh. ze eigen woorden. Zo, nu kunnen, nu kunnen ze er weer een weekje tegenaan. Ja, Phil Spector, die, die, die krankzinnige platenproducer. Die heeft wel heel veel, ja, toch wel memorabele zaken gemaakt... met de Ramones en Elton John en John Lennon. Maar ja, de, de Wall of Sound, Dat, hè? Ja, ook nog. Dat, is... Dat was River Deep, Mountain High en, en, enzovoort. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog wel te vertellen. dat bij die opnames destijds. hadden ze nog geen uh, multitrack. Dus uh, dat zijn recorders waarin elk instrument. op een apart spoor gaat. Dat was er toen nog niet. Dus hij had dan zo'n orkest. twee, drie dagen in de studio. en alles werd opnieuw live gespeeld. En dan zaten ze met vier, vijf mannen. aan die mengtafels. <lacht> en dan totdat uh, alles. En dat ging in één keer woem. zo de groef in. Hè? Dat was, dat was het waren yeah. andere tijden, maar. Als je dat weet, dan kan je wel echt respecteren hoe dat allemaal klonk. Want dat was ook wel een wall of sound. Dat komt nog steeds uit de radio als een, als een muur, uh, ja. die sound. En een kleine, kleine extra opmerking: de man was dus helemaal overtuigd van mono. Die had niks met stereo en zo dat was gewoon allemaal mono mono en uh, dat werkte voor hem het beste dus hij was helemaal niet bezig met breed of zo dat was gewoon bang een uh, muur binnenkomen en, en ik had ook begrepen dat hij een beetje leed aan achtervolgingswaanzin en uh, complotten en pistolen thuis en uh... Uh, dat heeft in ieder geval ja, een. Maar ook in de studio. Er zijn verhalen in uh, de recordplant. Uh, waar ze nog jaren later. Uh, kogels hebben teruggevonden. in plafonds en muren en, en zo. En ja, die liep altijd met pistolen te zwaaien. En uh, er zijn heel veel verhalen over Phil Spector. Nou, ik denk niet dat heel veel mensen hem gaan missen. En vooral niet die arme actrice die die dan heeft overhoop geschoten. en daarvoor zat hij in uh, gevangenis. Ja. Ja. Dus uh, het is toch een uh, levenslange gevangenisstraf geworden. Allright, hey, um, we gaan gauw door naar uh, het volgende onderdeel. Techniek van de week: wat we kunnen. Zeker, we en uh, ik heb toch wel iets gevonden deze keer uh, wat uh, vrij bijzonder is. Omdat uh, ja, tot nu toe had je dan uh, voor zo'n hersenonderzoek hebben ze dan uh, de MRI-scanner. En daarmee kunnen ze dan uh, zeer hoog gedetailleerde foto's maken van je hersenen. Maar dat is zo'n gigantisch kolos van een apparaat. Uh, wat bovendien nog. Op min 200 graden of zo moet worden gekoeld met supergeleidende magneten allemaal. En dan glij je zo die tunnel in. Iedereen die kent dat beeld nu onderhand wel. Ja. En dan had je ook nog de fMRI. Dus de functionele MRI-scanner. Die heeft dan niet zo'n hoge resolutie. Maar die kan wel in real-time laten zien wat er gebeurt in je hersenen. Met name in verband met de bloedstromen en de activiteiten. Dus als ze dan uh, iets uh, lieten zien of een bepaald woord zeggen... dan kunnen ze dus in real time zien in welk onderdeeltje van je hersenen activiteit ontstaat. En uh, dat wordt nu gebruikt met het maken van uh, ja, connecties, brain-machine connections. Dus, uh, dus yeah. bijvoorbeeld blinden te laten kijken en doven te laten horen enzovoort. Daar, daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, die dingen zijn enorm. Die wegen tonnen en die kosten ook uh, een ongelooflijke hoeveelheden geld. Maar uh, vanuit Korea, het uh, zijn hele handige gasten... die hebben dan de NIRs ontwikkeld. En dat is de Near Infrared uh, Spectrum. Dus uh, wat ze doen, uh, je krijgt een soort helmpje op. En dat ding dat weegt amper een halve kilo. En het is een soort band uh, ja, die om je voorhoofd gaat. En het uh, gaat ook met name om wat er zich in, uh, in de voorste kwap van je hersenen afspeelt. En met gebruik van een soort laser... die in de buurt van infraroodstralen dus door je hoofd schiet... Ja, wauw, dat kan, dat weet ik ook niet, maar die gaan daar echt doorheen... en aan de achterkant wordt dat dan opgevangen. Nou, en met dat ding op je hoofd rondlopen enzovoort... kunnen ze dan in realtime die, die activiteiten... die in, met name met de omlopen in je hersenen kunnen ze zien... En de resolutie was in het begin zo 3 bij 3 centimeter. Zo'n kubus van 3 centimeter. Dat is natuurlijk niet zo heel uh, uh, fijn. Maar inmiddels, inmiddels is dat nu een tiende. Het is nu 0,3, dus 3 millimeter. Uh, 3 kubieke millimeter. Dus 3 bij... Dat is 9... Ja, 9 kubieke millimeter. 27 kubieke. 27, ku... 27 kubieke millimeter, kubie, kubie, kubie ja. Ja. Uh, dus dat is een hele hoge resolutie. En uh, dat is dus een, uh, een, een draagbaar apparaat. En uh, daar kunnen ze dus uh, hersenonderzoek op doen. En uh, ze gebruiken dat nu al om te kijken naar mensen die autisme hebben. En, en allerlei andere zaken. En uh, ze kunnen nu dus inderdaad in, in real time kijken van wat er allemaal gebeurt daar in die kwap. Nou ja, dat is hartstikke goed nieuws. Dat, uh, dat scheelt nogal, dat zeker wat, wat betreft kosten. Het, uh, nou ja, het komt uit Korea, dus nog even wachten. En het is vermoedelijk ook uh, via Alibaba nog aan te schaffen. Wie zal het zeggen? Maar uh, het, is, het scheelt nogal inderdaad. Uh, als je kijkt wat een MRI kost, dat, dat zijn serieuze bedragen. Dit zal natuurlijk ook niet goedkoop zijn in het begin. Maar uh, het lijkt me ook veel, uh, veel minder invasief. Hoe zeg je dat? Het, het is makkelijker allemaal. Dus, uh, en het lijkt mij ook dat je het... Uh, over een langere tijd kan doen. Ik bedoel, als je in zo'n MRI schuift, schuift. Ja, dat is de opname. Maar ik kan me voorstellen met zo'n draagbaar setje. dat ze dan over een langere periode. gewoon kunnen gaan meten. wat, wat er in de hersenen gebeurt. En dat, is, dat heeft qua uh, therapie en dergelijke. en qua inzichten. is dat natuurlijk honderd keer uh, meer info, lijkt mij zo. Want dan kan je dus echt denkprocessen ja, vastleggen. In plaats van een foto. Ja, ja, en ze gaan dat ook gebruiken bijvoorbeeld bij uh, kinderen die pas geboren zijn... om te kijken of dat de hersentjes allemaal helemaal uh, in oh, orde ja. zijn enzovoort. Ja. Uh, omdat het totaal onschadelijk is, want uh, er is geen gevaarlijke straling mee gemoeid. En, en bovendien, uh, ja, zo'n tunnel kan best wel traumatisch zijn ook voor mensen... Want die, vooral die een beetje klaustrofobisch zijn. En dan die herrie nog. En, uh, ja, maar dat is dat, ik kreeg ook zo. Ik heb er ook ooit een gehad. En dan krijg je toch zo'n hele zware koptelefoon op. waarvan je denkt, nou, uh, dat, dat dekt goed af. Ja, niks ervan. Uh, dat is net nog alsof je dus naast een treinlocomotief staat. Die, die, ja. die even te keer. Dat is onvoorstelbaar, die herrie die daaruit komt. Ja, dat zijn die magneten die daar. Herrie. Ja, dus dit is eigenlijk alleen maar een win-win situatie. Fijn dat, het, dat ze weer zoiets hebben uitgevonden. Dat zal, dat zal ja. ja, Dat is geweldig eigenlijk. Ja, hier staan ze al wel te koop en de basismodellen die kosten rond de 10.000 dollar tot 15.000 dollar. Dus dat is, dat, is, een dat is, maar een tiende van wat een normale scanner gaat kosten. Dus uh, ik denk dat die al inderdaad, want uh, die, uh, die neerzit. Dat is een toestel wat dan daar gemaakt wordt. Die uh, is nu al een ruim een anderhalf jaar op de markt. Dus. Uh, ja. Gaaf. De, ja, dat vind ik toch wel een boeiende zaak. En wie weet wat dat weer allemaal gaat opleveren voor uh, nieuwe kennis en uh, inzichten. Hè? Nou, zeker. Ik bedoel, de, de hersenen zijn met stip eigenlijk het, het enige orgaan dat eigenlijk nog maar een heel uh, klein beetje, men weet wel steeds meer, maar wat nog steeds enorm veel geheimen heeft, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk ook ongelooflijk complex. Als je kijkt hoeveel verbindingen er in de hersenen zijn. Dan is mind-boggling. Dat, dat kan je eigenlijk amper bevatten. En het is ook nooit eenduidig. Het is nooit dat je kan zeggen van dit dingetje doet dit. En dit dingetje doet dat. Maar het zijn altijd, altijd hele complexe netwerk. Uh, uh, schakelingen die in je hoofd plaatsvinden. Dus dat is ongelooflijk ingewikkeld. En dit is dus inderdaad weer een manier om uh, weer belangrijke processen te kunnen vastleggen. En vooral ook over een langere tijd. Dat zal heel veel info gaan mm -hmm. geven. Dus geweldig. Ja, zeker weten. Dat geeft wel, dat geeft wel een... Uh, ik denk dat we daar wel een applausje voor kunnen. Althans, een kleine Alles. fanfare, hè? Ja. Hé, hey, uh, we gaan uh, overschakelen naar... Vergeten wetenschappers. We zitten ze in het licht. Ja, en deze keer mag jij dat helemaal doen, want ik heb geen flauw idee... of, of ik ben hem eigenlijk ah. inderdaad compleet vergeten. Maar we gaan het hebben over Richard Doll. Ja. Nou, dat is dus de man die uiteindelijk on, on, onomstotelijk heeft bewezen dat je van roken kanker en hartaandoeningen krijgt. En dat was in een periode dat eigenlijk de hele wereld daar nog niet in geloofde. Uh, want uh, dat was, uh, hoe is het dat was in een periode dat, dat uh, eigenlijk iedereen rookte. En men dacht eigenlijk dat, er was wel longkanker, maar men dacht dat dat kwam door asfalt, door... Uh, uh, door stof, door van alles en nog wat, maar niet door het roken. Hij was uh, nee, in nee. die tijd de uh, meest aanstaande medische epidemioloog. Uh, en uh, hij heeft dus ook laten zien dat het roken ook blaas... en andere kankers en hart- en vaatziekten veroorzaakte. Dus hij deed baanbrekend werk met onder andere Richard Peto... dat is ook zo'n gigant, op het gebied uh, van de gezondheid van artsen en hun families waarbij hij dus ook uh, onder andere ook verhoogde zelfmoord en levensziekte aantonen. Dat, dat zijn allemaal statistieken waar hij mee was. Hij deed ook andere dingen. De, hij hij keek, ook naar, keek ook naar de risico's en de voordelen van de anticonceptiepil... stralingsniveau, dieetbehandeling van maagsferen en nog wat. Maar uh, hij is in 1948 met iemand anders, Bradford Hill... begonnen bij de Medical Research Council... Uh, uh, is die onderzoek gaan doen naar de enorme toename... van het aantal sterfgevallen door longkanker. Uh, en okay. uh, zijn instituut hield een conferentie of dat uh, zo was... Of, en of er een oorzaak kon worden vastgesteld. In die tijd was roken een normale en naar men dacht ongevaarlijke gewoonte. 80% van de mannen mm -hmm. rookte. Dus ze dachten inderdaad dat dat vervuiling zou zijn. Smuts van kolenbranden. Uh, iedereen had toen nog kolenkachels. Dus men dacht ook aan die kolenkachels. Dat was tien jaar, tientallen jaren zo. De uitbreiding van de auto-industrie. De uitlaatgassen, asfalt. Uh, er was ook een bekend uh, verband tussen het roken van pijpen en lipkanker. Maar men dacht dat dat kwam door de hitte van de pijpsteel. Maar <laughs> ja... Dus uh, toen is hij eigenlijk de eerste cohortstudie begonnen. Uh, en een cohortstudie, dat wil zeggen dat je een studie doet over een grotere groep uh, mensen. Bijvoorbeeld, dat doen ze dus nu ook met, uh, met die coronatoestanden. toestanden Dat zijn, in, in, in corona zijn het zelfs tienduizenden mensen. Maar hij deed een cohortstudie over 650 mannelijke patiënten in, in Londen. En. Uh, om vooringenomenheid te verminderen kregen de interviewers de diagnose niet te horen. De, de ziekenhuispatiënten die, die, die hebben ze geïnterviewd. En uiteindelijk na een hele hoop uitzoeken was het heel erg duidelijk geworden dat longkanker was bevestigd. Dat waren allemaal rokers en de niet rokers die hadden dat niet gekregen. Nou dat was heel bijzonder. Uh, toen hebben ze dus uh, eigenlijk uh, ook de, de, de, de, de, de, de tabaksindustrie over zich heen gekregen. Dat was een, best wel een serieus gevecht. Uh, maar uiteindelijk uh, is het, uh, uiteindelijk uh, konden ze er niet meer omheen. En sterker, sterker nog, uh, toen hij aangepakt werd door de tabaksindustrie, was dat eigenlijk de, zeg maar, uh, een, uh, dat was de, de grootste baas destijds met zijn statisticus. Die statisticus die is uiteindelijk, nadat het helemaal duidelijk werd, is die ook helemaal omgegaan. Uh, heeft zich afgewend van de tabaksindustrie. Uh, en is met zijn uh, met, met met laatste centen die hij verdiend heeft. Is hij zelfs met Richard Doll. Uh, lekker uit eten gegaan. En uh, toen uh, was het kwartje in de, in de medische wetenschap. Werd, eigenlijk, uh, werd toen op dat moment eigenlijk uh, uh, aangenomen. Dat, het in de, dat je inderdaad van roken kanker krijgt. Dus hij heeft, uh, die Richard uh, Doll heeft ontzettend veel uh, onderscheidingen en prijzen ontvangen. Hij is meerdere keren de Nobelprijs, daarvoor is hij genomineerd. Hij heeft hem helaas nooit gekregen. Uh, maar uh, ja, dat was dus best wel heel bijzonder. Dus, dit is dus de man van de omslag, zou je kunnen zeggen. En dat is best ja, ja. wel de moeite waard. Ja, ja, want het is nog bekend dat in de vijftiger jaren... had je zelfs nog reclames van zo'n Lucky Strikes. Van, uh, dat is de, de meest favoriete sigaret van dokters en zo. En ook ja. deze commercial die je nu gaat horen was van Camel afkomstig. Dus laten we maar eens gaan luisteren. Oh ja. Hoe vaak your job call je uit of bed in the midden van de nacht? Nou, als je een dokter was, zou het vaak And generally, there isn't much time to spare. Coffee, doctor? <laughs> oh, fine. Have a camel with your coffee. Thanks. And a cigarette. Yes. Yeah. It works kind of rough, isn't it? That's right. But a camel's always a pleasure. Yes, folks, the pleasing mildness of a camel is just as enjoyable to a doctor as it is to you or me. In a nationwide survey, doctors in all branches of medicine were asked... What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was camels. Tens of thousands of doctors, general practitioners, surgeons, specialists, doctors in every branch of medicine were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke camels than any other cigarette. Try camels yourself. The cigarette so many doctors enjoy. Yeah, ja, dat, dat waren echt andere tijden. Da kun je ja. nu niet meer bij eigenlijk van. En uh, Zo waren er meer van die reclamespotjes. Maar uh, dus, dus doktoren verko verkozen dan boven alles. Uh, want ook de Marlboro Man is aan longkanker overleden. Dat was die gast die dan op zo'n paard zat met zo'n cowboyhoed op... En, uh, een man en his Marlboro of zo. So. Die is ja. een paar jaar geleden ook... Ja, het is helemaal niet leuk eigenlijk. Maar hij is uh, tragisch ook gestorven aan longkanker. Dus ja, ah, ja het... weer een bang. Ja, maar het, het is echt tot op het bot bevochten door de baksindustrie. Je had zelfs in die tijd een kankercommissie van de Department of Health. Die geloofde ook gewoon zijn bevindingen niet... En sterker nog, die wilden er ook niks mee. Want ze dachten dat als je mensen aansport om te stoppen met roken... dat er dan massale paniek zou kunnen ontstaan. Dus, uh, <laughs> <laughs> uh, dus uh, er zijn hele, het is een hele, heel raar gevecht uh, gebleken eigenlijk... Maar uh, gelukkig is het uh, ja, het, het was uh, dankzij dol eigenlijk onomstotelijk bewezen. En, en dat op een gegeven moment was de wetenschap ook om. En werd je dus ook als, als wetenschapper niet meer serieus genomen... als je dat nog steeds in, in, in, in twijfel zou trekken. Dus vandaar dat die man best wel een hele bijzondere rol heeft gespeeld... Uh, in de geschiedenis van het uh, uh, afraken van uh, roken, zal ik maar zeggen. Ja. Oké, okay, en dat verdient... Zo is het. Zo, en een mooi applausje. Het is fantastisch. Richard Doll, we gaan hem niet meer vergeten. En trouwens, het is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk... dat die tabaksindustrie toch nog steeds... Uh, want op een gegeven moment kwamen ze dan met de light sigaret en sigaretten uh, ja. met zo'n gaatjes in het filter. Ja, de schoemelsigaret. sigaret de binnen. <laughs> Ja, en het enige wat ze bereikte is dat mensen gewoon nog meer sigaretten gingen roken. Want je moet toch je nicotinevoorraad in uh, en zo je is het. Op, op stand houden. En al die toegevoegde stofjes dus. ook, hè, die, die zaten er ook 100, meer dan 100 verschillende stofjes in. Om, er, om het maar zo, zo uh, aantrekkelijk mogelijk te maken hè, en om het maar zo uh, snel mogelijk uh, verslavend te maken eigenlijk. Maar ja, dus gelukkig is het, is, is het nu duidelijk. En uh, hier in Nederland moeten ze de, de pakjes al uh, bruin zijn. En uh, ze mogen ook niet meer in de, in de supermarkt duidelijk te zien zijn. Dus ze moeten achter slot en grendel liggen. En uh, dat, dat, dat gaat steeds verder. Plus een pakje sigaret kost al bijna een tientje of zo, hè? Ja, hier, hier nog meer. Hier is het inmiddels al 12 euro en nog wat. Oh maar, en ja. hier mogen ze ook uh, niet meer hun logo's gebruiken. Dus alle pakjes zijn gewoon wit neutraal Met, uh, met alleen foto's van die kankerlongen en kankerpatiënten en, enzovoort. Oh ja. Dus, ja. En, uh, maar ik merk wel dat de winkeliers, als ik zo'n klant voor me zie... Uh, ik ga een lottoformuliertje halen. Dan moeten die winkeliers nu heel hard zoeken van iemand op een maalbureau... Of palmol en moeten ze altijd puzzelen van welke zijn dat nou, want je kan ja. het niet meer zien. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dus, uh, ja. Maar of dat het echt helpt met mensen te verminderen met roken, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het neemt wel langzaam af, maar dat uh, is nou, niet echt, geloof ik. Je zou het eigenlijk zo, zo moeten doen: je, zou de, je moet bij de jeugd beginnen, je moet het niet meer cool maken om te roken. Dat is het. Ik bedoel bijvoorbeeld... In, in, als je in Nederland kijkt... je hebt geen nieuwe heroïne-junks meer. Waarom? Omdat de, de heroïne-junk... door de jeugd wordt gezien als een loser. En dat is, en dat is ook zo. Dus eigenlijk zouden ze dat met roken... ook moeten, voor elkaar moeten zien te krijgen. Dus... Zorg dat mensen die roken dat buiten moeten doen. Verplicht ze dat buiten te doen. En als het even kan, en met, met een, met een mutshop of zo. Dat iedereen ziet, oh dat is een roker. Dan, dan krijg je dus, uh, uh, hoe zeg je dat? Dan krijg je het verschijnsel dat de jeugd het misschien niet meer cool gaat vinden. Ik bedoel, als jij op straat loopt en je ziet aan de overkant je vader in de regen met een mutshop. Waarop staat, roker maakt impotent een peukje, die zit te roken. Dan gaat hij jezelf ook niet meer roken natuurlijk. Prep Nee, nee, nee. Nee, en, uh, precies. En dat is ook nu die opkomst. Uh, dat hoor je nu ook eigenlijk weer minder. Van, dat was even een paar jaar geleden. kwam dat ineens die e-cigarettes. Die, oh, ja. die elektronische sigaretten en, enzovoort. En dan met name die uh, Juul. Uh, die was in Amerika dan heel populair. Ook onder de jeugd. Uh, dat schrijf je J-U-U-L. En uh, dat is eigenlijk dan weer opgekocht door een grote tabaksindustrie. Om ze vervolgens te, te killen door er allerlei slecht nieuws over, maar die zagen daar dus een enorme bedreiging in van hun business, dus ze hebben dan die firma opgekocht en dan uh, uiteindelijk, uh, maar wat gingen die kids doen? Die gingen dat combineren met uh, cannabis en weet ik veel wat allemaal en toen zijn er toch wel echt een oh, heleboel, ja. echt hartstikke ziek geworden en zelfs dood gegaan zo. Dus, ja. Ja. ja, want de mens zal altijd uh, al die dingen heel snel gaan misbruiken, dus uh, ja. ja, dat over de sigaret en over uh, Richard Dole, dus ja. Beter maar niet roken, mensen. Nee, zo is het. En uh, Dat is toch langer leven. <laughs> zo is het. All right. Uh, en we gaan uh, lekker door naar het volgende. Want we gaan een organisme, een van onze medebewoners op deze planeet... Organisme van de Week. Onze medebewoners op aarde. Zeker, en ik had het al eens genoemd. Uh, het heet officieel de Macropina microstoma... maar bij ons bekend als de hemelkijker. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. En dat is niet de uh, Hubble-telescoop of uh, ook geen andere nee. dingen... maar we hebben het over een uh, goudvis, hè, Mario? Nou, het is geen goudvis, het is een straalvinnige vissensoort uh, maar het bijzondere is, nou, het is een hemelkijker. Je hebt wel meer hemelkijkers. Die hele familie heeft allemaal van die vreemde beesten die allemaal omhoog kijken. Maar de microstoma, de Macropina microstoma, die ziet eruit. Dat is de vreemdste van allemaal. Die heeft echt, het is een vrij klein visje. Die heeft echt twee enorme grote ogen. Die zijn buisvormig, met aan het einde van de buis daar zit een groene lens op. En over het geheel zit een soort een kap, zoals zeg maar wat je. De, denk maar aan de kap van de, de cockpit van een straaljager. Er zit een soort glazen kap over die ogen heen. En het is een diepzeevis. Hij zit op een kleine kilometer diep, tussen de 700 en 1000 meter diep. Hij is al vrij lang bekend, uh, sinds 1939... maar ze konden er niks mee, want dat, wat ze vingen... dat kwam met vissers mee naar boven. Nou ja, uh, ga maar na. De druk daar is immens, dus alles wat je naar boven haalt... dat knalt uit elkaar en uh, is verbreizeld. En, uh, dus men had nooit eigenlijk het idee van... hoe ziet dat beest nou precies eruit en uh, wat, wat doen die ogen... en hoe, hoe werkt dat? Maar het is dus inderdaad een, een heel, heel bizar beest eigenlijk... Hij ligt, eh, als hij jaagt, dan eh, dat doet hij eigenlijk, hij hangt hij eigenlijk min of meer doodstil in het water. En door die hele bijzondere ogen, die buizenogen, met die lens bovenop... die hebben eh, een... Eh, des te groter de lens, des te meer licht je opvangt. Dus door die buis heeft het een hele kleine kijkhoek. Het is als het ware alsof je door de verkeerde kant van een verrekijker heen kijkt, zou je kunnen zeggen. Hij ziet dus eigenlijk een vrij maar... klein vlakje, maar wel... Enorm vergroot. En in die ogen... Dat is, uh, daar, zit een, daar zit een groot hoeveelheden rhodopsine in. Dat hebben wij ook in onze ogen... Je, kent, je hebt wel gehoord van, je hebt uh, staafjes en kegeltjes in je netvlies zitten. De, de, de kegeltjes die doen uh, aan kleuren en de staafjes die nemen de contrastverschillen waar. Dus dat licht en donker. Als je bijvoorbeeld uh, nachtdieren neemt, denk maar aan uh, het spookdiertje. Dat is zo'n half aapje met van die enorme grote ogen. Nou, dat zijn, die heeft alleen maar staafjes, maar die, dat zijn geweldige restlichtkijkers. En die ziet prima als het bijna donker is. Nou, dat, uh, die mm -hmm. dat, dat is die roodopsine. Dat is een bepaald eiwit. En dat, dat zit bij die, bij die hemelkijker in grote hoeveelde, hoeveelheden in zijn netvlies. Daarbij heeft hij ook nog een groen pigment in de ogen. Vandaar dat ze ook groen zijn. En dat is een soort vermoedelijk een, een zonlichtfilter. Wat doet hij? Hij kijkt naar boven en hij ziet, uh, hij ziet daar dat wat hij wil eten. Hij jaagt op vermoedelijk kleine visjes. Men is er onlangs achtergekomen omdat in 2007... de researchers van Monterey Bay Research Institute... een levend exemplaar hebben weten te vangen. Uh, daar is alle informatie die, die er dus nu is op beschreven. Want uh, normaal um, dat is het ongelooflijk moeilijk om iets levend te vangen... wat een kilometer diep zit. Maar de stelling ja. is nu... men denkt dat hij er, vanwege die glazen kap en die ogen... men, men vermoedt dat hij op kleine visjes jaagt... die hij vermoedelijk steelt... Uit kwaltentakels. Vandaar die cockpitbescherming. begrijp je? Want uh, als je uh, met je ogen tussen de netelkwallen zit, uh, netels van kwallen zit, daar word je niet vrolijk van. Dus dat is vermoedelijk, die glazen kap is vermoedelijk bedoeld om zijn oog te beschermen. Uh, en de, het bijzondere van die ogen is ook. Heeft hij eenmaal een visje te pakken... dan kan hij die buisogen naar voren richten. Dus die, die, die koplampen die in plaats van omhoog, omhoog staan... draaien die buizen naar voren. En kan hij zien hoe hij dat visje, visje in zijn mond kan douwen. Want anders zou dat best wel lastig zijn eigenlijk. Nou, Wat verder okay. ook nog heel bizar is aan dat beest... Hij heeft een fluorescerend, een lichtgevend orgaan uh, aan de onderkant zitten. Die beschijnt als het ware, min of meer, uh, zijn onderkant, zijn buik. Op een dusdanige manier dat het de schaduwvorming opheft. Zodat hij dus van onderen bijna onzichtbaar is. Nou ja, oh hoe, hoe bijzonder kan een beest zijn eigenlijk? Dus als er ook maar één dier is wat echt eruit ziet als een alien. Dan is het de macropina microstoma. Wauw! Dat is inderdaad een, uh, nogal uh, ja, wat die evolutie toch allemaal uh, naar voren brengt. Hè. Dat, is, uh, dat is echt ongelooflijk. Dus het is een uh, beest wat zich perfect weet te camoufleren van onderen. Ja. En dan uh, naar boven toe uh, kijkt om, om daar zijn, uh, zijn, zijn maaltje te vangen of zo. En dat is het. Ik, ik, zie dat ze, ja, ik zie hier dat ze zeggen dan op Wikipedia dan: um, het is een goudvis die behoort tot de extreemste exotische. Goudvisvariëteiten vooral in Korea of China voorkomt. Uh, en, uh, ja. Nou ja, Ze hebben telescoopogen enzovoort. Ja, het is, het is, ja. Wat je zei. Nou ja, ik denk, ik ben het uh, niet helemaal met dat goudvisachtig. Het, het uh, De orde is osmefimoris me, os uh, en de, het filum is osteoproctide. En dat is toch wezenlijk anders dan goudvissen. Dus uh, misschien dat dat een beetje oh. verwarrend is. Het is in ieder geval een straalvinnige vis eigenlijk. Maar goed, uh, ja, het, het is allemaal uh, zat info te vinden. Dus voor mensen die het echt willen weten is dat uh, niet al te moeilijk. Maar het is inderdaad een hele bijzondere vis. Absoluut. Ah ja, ja maar dat is inderdaad. Er is een andere hemelkijker. Want uh, daar is Wikipedia duidelijk over. Van, uh, de, er zijn kennelijk twee soorten. En uh, waar jij het over hebt, dat noemen ze dan de Pacifische hemelkijker. Want oh, dat okay. wordt ook gezegd: men moet die goudvis niet verwarren met de uh, Pacifische hemelkijker. En dan kom je inderdaad op de straalvinnige vissen. Oh die ja, ja. ja. Inderdaad. ja. <laughs> niet als een, niet ja. uit als een. Uh, nee, dat kan. Nee. Ja, nu zie ik ook die. Uh, die die ogen, dat is wel heel bizar. Ik zet gewoon links naar allebei die visjes. Ja, het is een krankzinnig in, uh, in beest. De, in de show notes. Hé, hey, uh, nou, dat is alweer weer een zeer bijzonder uh, bewoner. Uh, je krijgt dan uh, toch steeds een heel ander beeld van onze planeet... wat hier allemaal uh, gebeurd is met de evolutie en het dierenrijk enzovoort. Dus uh, ja. ik denk dat we er nog heel wat kunnen gaan laten passeren... Uh, zo zijn we toegekomen aan onze Ignobel's. nobels uh, Iedere week behandelen we een Ignobel Award. Uh, dat zijn die Nobelprijzen voor echte wetenschap. Van serieuze wetenschappers. Maar dat is wetenschap die je uh, eerst doet glimlachen. En daarna toch van, hé, hey, uh, daar is iets mee. En uh, ja, je hebt nu wel een heel bijzondere gevonden. Die gaan we nu met uh, mensen delen. Dat is uh, de 59e aflevering van deze podcast. En... We gaan het horen over uh, hoe irrelevant iets kan zijn. De Ig Nobel van de week. Wetenschap met een glimlach. De Ig Nobelprijs voor de literatuur 1996 is toegekend aan de redacteurs van het tijdschrift Social Text voor het met graag te publiceren van een onderzoek... dat ze niet begrepen dat volgens de auteur nergens over ging... en waarin werd beweerd dat de realiteit niet bestaat. Wetenschappers worden vaak bekritiseerd... voor het gebruiken van ingewikkelde, obscure, technische taal... om zelfs maar de simpelste dingen te beschrijven. Maar wetenschappers worden automatisch ook enorm gerespecteerd... Het publiek neemt vaak aan dat alle wetenschappers genieën zijn. Soms proberen andere academici hetzelfde onbezonnen respect te winnen... door de taal die ze wetenschappers zien gebruiken na te apen. Wetenschappers vinden dit best komisch... maar ze raken geïrriteerd door de zeldzame niet-wetenschapper... die niet alleen wild enthousiast, maar extreem wild enthousiast wordt... Enkele van deze wild enthousiaste professoren beweren dat wetenschappers niets anders doen dan het bedenken van enorme aantallen grote technische woorden en vervolgens pretenderen dat die nonsenswoorden iets betekenen. Eén professor in de natuurkunde was zo geïrriteerd door deze vreemde beschuldiging dat hij besloot er iets aan te gaan doen. Professor Alan Sokal van de natuurkundeafdeling van de Universiteit van New York schreef een onzinnig artikel... Vervolgens stuurde hij het artikel, samen met een begeleidend schrijver... waarin hij benadrukte dat hij een vooraanstaand professor in de natuurkunde was... naar een prestigieus academisch tijdschrift... om te kijken of ze het zouden publiceren. Zoals nonsensartikel is werkelijk een knapstaaltje schrijfwerk. Er is bijna niets in het artikel dat ergens op slaat... en dat begint al met de titel. Transgressing the boundaries towards a transformative hermeneutics... Of quantum gravity. Het artikel is een mengelmoes van, ja, grote technische woorden. Het gaat maar door en door, terwijl er niets wordt gezegd... en terwijl het niets betekent. Het is één grote waterval van jargon en namen van beroemde wetenschappers. Verder wimelt het artikel van de voetnoten... die met een vaardigheid en een inzicht zijn geplaatst... als hele jonge kinderen die voor het eerst met de make-up van hun moeder spelen. Tot afschuw en plezier van professor Sokal werd zijn idiote artikel daadwerkelijk in het prestigieuze... academische tijdschrift gepubliceerd. Toen maakte Zook al wereldkundig wat er was gebeurd, waarbij hij zich afvroeg... Wat gebeurt hier? Zou de redactie zich werkelijk niet hebben kunnen realiseren... dat mijn artikel als parodie was geschreven? Het antwoord, zo ontdekte hij later, was ja. Het nieuws sloeg in als een bom. Het verscheen wereldwijd op de voorpagina's van de belangrijkste kranten... en veel mensen vonden het erg vermakelijk. Maar de redacteurs van Social Text, die als Nonsens zo trots als een pauw hadden gepubliceerd... vonden het een stuk minder vermakelijk. In het volgende nummer verscheen hun reactie. Of Sokals artikel door een vakgenoot als beneden de maat zou zijn beschouwd... is nog maar zeer de vraag zoals als veronderstelling dat zijn parodie niet werd opgemerkt... omdat de suffige redacteurs van Socialtext achter hun bureaus zouden liggen te slapen, geeft geen pas. Wat betreft de beslissing om zijn artikel te plaatsen... wel nu, lezers kunnen zelf beoordelen... of wij wel dan niet de juiste beslissing hebben genomen. De lezers beoordeelden dat maar al te graag. Er zat op twee punten een iets wat vreemd smaakje aan het hele gebeuren. Ten eerste, er zijn wetenschappers die gewoon grond bedenken en gebruiken, maar dat zijn er niet veel. En over het algemeen zijn dat geen goede wetenschappers. En ten tweede, Sokol's bedrog miste nogal de hoffelijkheid die hij juist bij niet-wetenschappers zei te missen. Maar het incident was een uitstekende voedingsbodem voor veel goede discussies over de vraag waar wetenschap nu eigenlijk over gaat. En om die reden, voor het publiceren van een artikel dat nog voor hen, nog voor de auteur ergens op sloeg, vonden de redacteurs van het tijdschrift Social Text 1996 de nobel nobelprijs voor de literatuur. De winnaars konden of wilden niet naar de nobel nobelprijsuitreiking komen, maar Alan Sokal, schrijver van het artikel. Stuurde hun zijn hartelijke gelukwensen die tijdens de ceremonie werden voorgelezen. As Alda so rightly commented, Lycan finally gives Freud's thinking the scientific concept that it requires. More recently, Lycan's topologie du sujet has been applied fruitfully to cinema-criticism and to the psychoanalysis of AIDS. In mathematical terms, Laken is here pointing out that the first homology group of the sphere is trivial, while those of the other surfaces are profound. And this homology is linked with the connectedness of the disconnection of the surface after one or more cuts. Furthermore, as Laken suspected, there is an intimate connection between the external structure of the physical world and its inner psychological representation of the NOT-theory. This hypothesis has recently been confirmed by Witten's derivation of not invariants, in particular uh, the Jones polynomial from three-dimensional chern simmons quantum field theory. <laughs> Nou, dat is een uitdaging hè? om zoiets in elkaar te zetten. Zo Misschien is doet dat jou ook wel, Mario. Yes. In het genoeg termen. En, uh... Uh, ja, ja, ook de wetenschap kan zichzelf soms een beetje te kakken zetten. Hè? Dus Sorry, zo, um... En dat is hey. helemaal goed. Ja, absoluut. En uh, we gaan nu nog eens even aan het laatste onderwerp van deze week toe. En dat is de... Ongrijpbare mens, een blik in het brein. Ja, een blik in het brein, dat kunnen we binnenkort dan op uh, Alibaba kopen. Zo'n uh, neersapparaat, waarmee we dan dus hersenactiviteit kunnen zien. En ja, mensen die uh, het volgende, dat onderwerp van de week hebben in deze categorie... dat is het syndroom van Diogenes. Nou, dan moet dan uh, toch wel het een en het ander uh, mis mee zijn, denk ik, hè, volgens mij. Ja, ja je, je, het is ook niet onbekend bij de meeste mensen. Want de meeste steden hebben wel iemand uh, of een aantal mensen met dat syndroom... van. Diogenes. Want uh, dat zijn die zwaar vervuilde mensen die, die zeg maar hun hele huis vol stouwen met alle andere rotzooi die ze verzamelen. En daar, daarbij, dus Horders. de boel uh, hordes, maar dan uh, met een uh, stelselmatige zelfverwaarlozing, dus slechte hygiëne en dergelijke. Dus uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, en dat is lastig. Uh, ja. ja. Ja, het is inderdaad. Ik zit hier te kijken. En uh, het wordt onder andere gekenmerkt door een... Uh, ik geloof dat daar iemand naar jou op zoek ja, is? Ja, even trap, trap. ik zal u ondertussen maar vertellen wat je allemaal meemaakt als je dat hebt. Een verregaande verondachtzaming van de, de, de persoonlijke zo. hygiëne. Nou, we gaan eh? het eerst. Oh, Uiteindelijk zal het een keertje ophouden. Het oh. uh, is gewoon een, uh, nou ja, wacht even. een stalker is dat. Die laat jou niet met rust. Zo dan. Leg hem niet ook even... All right. <laughs> Het gebeurt allemaal live mensen. Dat is uh, live to tape, zo'n podcast. Nou, mijn telefoons liggen nu op de wc, dus we worden niet meer gestort. <laughs> <Al> niet. <laughs> Toch niet in de wc, hè? Uh, maar, <laughs> nou, dat gaan we zo horen dan, hè? <laughs> Bla bla bla bla. Ja, hier uh, is een, klein, een kleine opleisting. Uh, Ik was net begonnen aan uh, te, te vertellen over dit syndroom. Hier staat bijvoorbeeld een verregaande veronachtzaming van de persoonlijke hygiëne een stelselmatige zelfverwaarlozing. Uh, verregaande veronachtzaming van hygiëne in en rondom de woning. En ook woningvervuiling. Een verzamelstoornis, inderdaad. Dus uh, je ziet dan op uh, TLC, geloof ik, van die, uh, de hoorders en zo. Van die mensen die hun hele huis hebben volgen. Uh, ja. Vol stout met ik weet niet wat allemaal. En dan, uh, ja, afwezigheid van schaamtegevoel over het eigen gedrag. Ja. Uh, ook obsessief-compulsieve stoornis. Stevast uh, weigering van communicatie. Weigering van goedbedoelde hulp, professionele hulp. Uh, nou, gewoon een hardnekkige zorgweigering eigenlijk... Maar dan nummer acht, dat is toch al interessant... een bovengemiddeld intelligentieniveau. Ja, ja dat maakt het ook zo, zo, zo onbegrijpelijk eigenlijk. Want eh, het is ook, als je kijkt wat de DSM erover zegt... dat bekende handboek van psychiaters... Eh, die zeggen ook dat, dat, dat, het een, een van de, dat het een buitengewoon moeilijk eh, te genezen eh, iets is. Sterker nog, eh, mm -hmm. ze noemen het zeg maar, therapieresistent... Met andere woorden, je kan er ja. helemaal niks mee. En, en dat is best wel heel lastig. Want ten, om te beginnen komt het voort voor in alle lagen van de bevolking. Het kan iedereen overkomen om, om dit te krijgen. En uh, met name de, de, de mensen die behoorlijk intelligent zijn... zijn daar dan nog boven gemiddeld uh, aanwezig, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, er is eigenlijk niks voor. Ja, je, je hebt wat psychofarmaca, uh, dus uh, de, denk maar aan... Uh, ja, uh, de, de stofjes waar je wat beter mee gaat voelen. Wat, wat, uh, de, de, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, er zijn zat, zat stofjes ja, die... Zoals, zoals Prozac of zo? Uh. Ja, ja, een beetje dat soort dingen. Maar uh, als je kijkt naar de cijfers, dan, dan is dat eigenlijk uh, helemaal... Uh, even kijken Als je dan kijkt naar de prognose, ik zie het hier in de DSM staan... De meeste interventies zijn niet uh, efficiënt. 43% van de gevallen ziet men geen verandering. In 15% van de gevallen is er een achteruitgang. 8% heeft eerst een verbetering en daarna een terugval. En in slechts 15% van de gevallen kan men spreken... over een kleine, bescheiden, duidelijke verbetering. Dus dat geeft al een beetje aan. Uh, ook, er staat ook uh, dat de prognose van klinische behandeling uh, niet goed is... Rehabilitatie met voldoende ondersteuning wordt onvermijdelijk gevolgd door terugval. Dagbehandeling van de patiënt, dat kan meer langere periode handhaven, dus dat gaat. Maar dat is nooit een uh, vorm van blijvende klinische... Dus je, je moet uh, blijvende klinische verzorging dan nood uh, blijven geven. Mm -hmm. uh, en uh, dus, dat is dus eigenlijk uh, iets waar je niks mee kan... Het is extreme zelfverwaarlozing, verwaarlozing van de leefomgeving. Verzamelen van waarloos materiaal, sociale terugtrekking met andere woorden. Het wordt niet begrepen. En uh, het, het, meeste waar ze, het, het enige waar ze nog wat mee kunnen doen, dat is SSRI's. Dat zijn, uh, dat zijn serotonine heropname remmers, Dat is een ingewikkeld verhaal, maar daar voelen ze dan iets, zich dan ja. iets beter bij. En inderdaad, wat ik eerder zei, die antipsychotica... Dus ja, wat moeten ja. we ermee? Ik denk dat we misschien maar moeten denken aan, aan een, uh, dat iedere grote stad aan de rand van de, uh, van de stad zeg maar, een huis uh, of een blokje heeft voor dat soort mensen. Want er is verder helemaal niets mee te doen. Gedwongen opname, nee, nee. dat helpt ook niks. Nee, dus het is een van die weinige dingen nee. waar men helemaal niets mee kan. Nee, precies. Want ik zie hier ook van uh, die, die mensen krijgen dan ook over verloop van tijd uh, te maken met een toenemend aantal stoornissen. En uh, dat begint dan met een autisme-spectrum-stoornis, zoals Asperger of zo. En dan kan dat zich verder ontwikkelen tot schizoïde persoonlijkheidsstoornis, schizotypische persoonlijkheidsstoornis ja. en uiteindelijk echte schizofrenie... bipolaire stoornis, depressie, dementie en alcoholisme. Het is me nogal wat, zeg. Ja, dus, dus wat moet je daar nou mee? Nou ja, kijk, het is triest, maar uh, uiteindelijk komt het erop neer... dat men zegt, uh, de, de... de begeleiding... Dus uh, het moet de, de behandeling moet dus niet worden gericht op het behandelen van het syndroom... maar de, de, het moet gericht zijn op het monitoren van de situatie... zodat men bij dreigende escalatie uh, kan ingrijpen... waardoor het niet verder kan escaleren. Uh, uh, maar dat is het dan ook. De, de, verder is er niks. Er is ja. ook geen therapietrouw. Nee. Dus je kan zowel uh, die, die pillen moet je erin mikken... Want, want zelf doen ze het niet... Uh, en ze, er is ook geen enkel ziekte inzicht Ondanks dat het vaak intelligente mensen zijn. Ook de, de, ja, ja. de zelfverwaarlozing, dat wordt helemaal niet gezien. Dus het is, het is eigenlijk iets heel... Nee, nee. Wie weet dat met, met die nieuwe her hersenscan dat ze daar uh, iets uh, mee kunnen. Maar uh, dit is dus uh, inderdaad helaas een van de syndromen... waar je helemaal niks mee kan. Ja. Ja, ja, maar ja, je kan je aan de andere kant afvragen. wie doen ze daar kwaad mee? Behalve zichzelf. Want die mensen zijn op zich best gelukkig in hun hoordingssituatie. En ze, Ja, behalve als ze dan ook in de tuin enzovoort. Ja, het kan toch op een gegeven moment inderdaad vervelend worden. Maar ja, aan de andere kant, goh, ze doen er verder niemand kwaad mee. En het is ook niet besmettelijk, denk ik. Dus, nee, nou ja. ja is de... inderdaad mee. Nou ja, qua besmettelijkheid. Het is natuurlijk wel zo dat als je er naast woont, dat je dan ook zomaar ineens kakkelakken zou kunnen hebben. En, dus uh, ja, ja, dat is het probleem vaak wel. Ja, dat is natuurlijk. Dus we zorgen zeg maar de directe omgeving... Uh, nou, mijn zus die, die heeft gewerkt bij het jongerenloket en ook bij het interventieteam in Rotterdam. Waar ze ook wel eens intervallen deden bij, bij mensen die zo waren. En ik kon me van haar nog herinneren dat ze inderdaad... eens was bij zo'n man die daar in zijn eentje woonde. Waar met, met, een, met een klein gangetje tussen de oude krant en de rotzooi. Zwaar vervuild. En dat mijn zus ook vroeg van, ja, maar hoe doet u dat dan qua hygiëne? En dat die man zei van, nou, kijk, ik heb inderdaad geen douche... maar ik ga zo eens in de twee, drie maanden ga ik lekker zwemmen... want het zwembad is hier vlakbij. <lacht> ja. Dus, dus, dus ja. de vraag is, hoe vrolijk word je daarvan? Ik bedoel, je zal zo'n man... Ik, ik, ik ga niet meer zwemmen Nee. <lacht> nee. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Zelfs oh, oh, oh, oh, oh. ons publiek is hier een beetje van, ja. eh, onder de indruk, zou ik maar zeggen. Ja, hé Mario, uh, dat was weer een volgepakte tafel. Uh, zo is het. En uh, met, met de groeten van uh, Philippe. hè, eh, een, een kleine groet over Phil Spector. Hij was leuk. Zeker weten, ja... En we hebben het gehad over de NIRS, de, de draagbare hersenscanner. De man die heeft ontdekt van dat roken toch echt niet goed voor je is, Richard Doll. We hebben een zeer irrelevant, irrelevant kijk gekregen in de Ig Nobelprijzen. We hebben het gehad over de hemelkijker, een, een visje wat toch wel heel erg bijzonder is... met een lampje in zijn buik en ogen die omhoog kijken enzovoort... En tenslotte het, uh, het syndroom van Diogenes. Oftewel uh, verzamelgekte en uh, weet ik veel toch... een serieuze uh, aandoening, een psychische aandoening... waarvan we niks weten eigenlijk. Maar ja, wie weet, hè? Wie weet. Uh, ik zet er ook nog... ja, ik zet, uh, Er komt wel een paar filmpjes, uh, die, die reclamespot van die camels... Uh, want er is er nog een met John Wayne. Ja. Ja. Die heeft er ook reclame voor gemaakt... Ja. En uh, ik zet er ook nog een filmpje bij waar, ze een, waar een poging te zien is... om, om die uh, vis te vangen op die 700 meter diepte. En, ja. en dat filmpje belooft dan uh, te laten zien hoe, hoe dat afloopt... met dat vangen van dat beest. Ja. Dus ja, joh ik zou zeggen, we gaan weer een uh, week in... maar dan uh, nu eindelijk uh, met een uh, vervanger van Donald Trump... Godzijdank. Ik heb daar gisteren toch wel ja, ik heb daar gisteren toch al uh, naar zitten kijken en uh, toch wel met uh, heel erg veel voldoening gezien hoe, hoe, die, uh, ja, hoe die vervangen is door Joe Biden. En uh, ja, ik was toch wel onder de indruk van die openingsceremonie. Ik weet niet of jij ook gekeken hebt. Ja, zeker, zeker. Met name de speech was natuurlijk en... ook wel wat je min of meer verwachtte. De grote verzoener. maar ik vond het wel uh, zeer bijzonder. Absoluut. En uh, wat mij het meeste aansprak was eigenlijk die Amanda Gorman. Die, uh, een meisje van 22 ja. jaar, die dus daar een beetje de nationale dichteres is. Ja. Dat was enorm pakkend wat die daar ja. allemaal. Uh, Heel dapper, uh, absoluut. Ja. hoor uh, <laughs> zeker voor een. Uh, het is eigenlijk een, ja, een jonge vrouw, maar uh, je zou haast zeggen, ja. nog amper een kind van 22 jaar. Maar ja. uh, toch al zo wijs. Ja, ja. enorm. Dus. Hey, um, het is zo, uh, u luistert naar de Praattafel. Hè? We zijn te vinden op uh, praattafel.be uiteraard. Uh, je kan ons ook mailen op info.praattafel.be. Je kan ons vinden op Facebook, op Spotify en op Apple en Android. Uh, kennelijk weet je dat al, want als je luistert dan hoef ik je dat niet te vertellen. Maar wat je wel mag doen natuurlijk is uh, het verkondigen en leuk vinden. Dat zouden we enorm waarderen als je ons een goede waardering zou geven op Apple of Android podcast. Hoe meer sterren, hoe beter, hoe meer luisteraars, hoe fijn het voor ons is. Zo is het. Om dit it. te blijven maken. Hé, hey, ik zou zeggen, joh, blijf uit de buurt van die Britse varianten. hè. Want, uh, Ga ik moet zeggen doen. we moeten niet hebben dat, uh, <laughs> dat nee, je ziek uh... wordt. En uh, op tijd binnen nu, s'avonds. En dan, ja, als je uh, toch een, uh, een leenhond gaat... Uh, huren of zo, dan, uh, nou, dan hoor ik wel over hoe je avonturen zijn voorlopig. Nou ja, ik, ik, ik zit overdag lekker thuis, ik kan al mijn boodschappen overdag doen. Ik, ik, zit niet meer, ik ben gepensioneerd, dus ik kan alles halen wanneer ik wil. Alleen s'avonds niet, en dat deed ik eigenlijk al. Dus uh, in de praktijk zal het voor mij weinig uitmaken. Maar het is wel vervelend voor mensen met kinderen, weet ik het allemaal. Dus laten we hopen dat het niet al te lang ja. duurt. Nee, nee, daar gaan we vanuit. En volgende week weer vers nieuws en verse inzichten. Ik dank u wel voor het luisteren. En namens mij alvast een, een fijne week gewenst. En tot de volgende aflevering. Ja, hetzelfde toegewenst. Ik hoop dat iedereen het leuk heeft gevonden. En tot volgende week. ...heeft geluisterd naar Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.